8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. In het NOS Radio 1-journaal hoort u zo dadelijk wat regeringsleiders willen doen om fiscale fraude en belastingontwijking aan te pakken. En gaan meer thuisorganisaties, net als in de achterhoek, hun medewerkers ontslaan? Eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Reddingswerkers hebben hun werkzaamheden in Oklahoma, in de VS, zo goed als afgerond. Een brandweercommandant zegt voor 98% zeker te zijn dat alle overlevenden onder het puin vandaan zijn gehaald. De aanvankelijke dodental van 51 werd later bijgesteld naar 24, vertelt correspondent Wessel de Jong. Het zoeken.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 De uitbreiding van de haven werd in 2006 geraamd op 1,9 miljard euro. Het werd 1,5 miljard. En de kosten vielen waarschijnlijk lager uit doordat er nauwelijks iets aan het oorspronkelijke ontwerp is aangepast. Co-assistenten in het ziekenhuis hebben vaak te maken met seksuele intimidatie. Uit een enquête van het KNMG studentenplatform onder bijna 1400 co-assistenten blijkt dat bijna 1 op de 5 van hen hiervan hiermee te maken heeft gehad. De voorzitter van het studentenplatform als je aan de student vraagt wie zich daar vooral aan schuldig maken, worden vooral de patiënten vaak genoemd en daarop volgen de, de specialisten. Bijvoorbeeld een co-instudent die op elkaar OK een katheter uh, aan het inbrengen is bij een, uh, bij een patiënt. En dat de chirurg dan zegt, oeh, je gaat er echt voor. Je mag die van mij ook wel eens vasthouden. Ja, dat is natuurlijk bedoeld een grapje, maar ja, wel een grapje wat te ver gaat. De slachtoffers zijn bijna allemaal vrouwen. 6% is man.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 Het Amerikaanse ministerie van Defensie vraagt het congres ruim 450 miljoen dollar voor onderhoud en verbetering van de gevangenis voor terreurverdachten op de militaire basis Guantanamo Bay op Cuba. Het ministerie vraagt geld voor nieuwe gebouwen op de basis. Defensie lijkt er dus vanuit te gaan dat de gevangenis nog lang operationeel zal zijn. En dat is pijnlijk voor president Obama, die onlangs pleitte voor sluiten van de gevangenis. Dan is weer nog. Nog een enkele bui in de loop van de dag van het noordwesten uit zon. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt 12 graden. Morgen en vrijdag wordt het een graad of 10. Er zijn dan meer buien en ook in het weekend blijft het wisselvallig. Hoe is het inmiddels op de weg? Jolanda van der Velde? Een uh, normale woensdagochtendspit, 60 kilometer. De dagelijkse files die leveren niet al te veel vertraging op. Wat langere files op de A7, Hoorn richting Zaandam. Bij knooppunt Zaandam, 4 kilometer. Aansluitend de A8, richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein, 5. Op de A9, ook maar Amstelveen, bij knooppunt Badhofdorp, 6 kilometer. En op de A67, Venlo richting Eindhoven, bij Geldrop, 4 kilometer. Dankjewel, Jolanda. En hoe kan het dat Thuiszorgorganiseer...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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. De directeur van de Belangenorganisatie van Zorgondernemers... verwacht dat er nog veel meer ontslagen in de thuiszorg gaan vallen. We spreken hem zo. In Europa gaat belastingfraude en een belastingontwijking aanpakken. In Nederland kennen we de begievenbus VMA's en dan gaat het om grote bedragen. Dat bedrag is 150 miljard en dat is, staat gelijk aan het jaarlijkse budget van de hele EU. En dus moet er Europees beleid komen. En dus maakt Brussel zich op voor een nieuwe EU-top. Deze keer, Marcel zei het al, het onderwerp belastingfraude... en belastingontwijking. Belangrijk, want door uh, dit soort gedrag... lopen Europese schatkisten jaarlijks ruim duizend miljard euro mis in totaal. Europa-correspondent Tijn Sadé, Tijn, dit is al jaren een probleem. Men heeft ook geprobeerd er iets aan te doen. Um, waarom is deze top er nu, op dit moment? Nou, het zou dan ook eerst eigenlijk een speciale top over energie... Worden. Nou ja, nu in veel landen de bodem van de schatkist is bereikt, heeft men toch de agenda aangepast. Het gaat dus weer over geld en vooral het tekort daaraan, onder andere als gevolg dus van een slechte belastingmoraal in Europa. Nou, de getallen zijn inmiddels niet bekend. Zo'n 850 miljard lopen de Europese belastingdiensten mis in de illegale, zwart-grijze economie. En dan nog eens zo'n 150 miljard die verloren gaan omdat bedrijven gebruik maken van allerlei weliswaar legale, maar toch eh, fiscale constructies eh, waar niet iedereen even, eh, even goed van wordt. Neem nou bijvoorbeeld de brievenbusconstructies in een land als Nederland. Nou, bedrijven worden naar ons land gelokt met, met een gunstig belastingtarief. Die bedrijven openen dan eh, bijvoorbeeld in, aan de zuid als in Amsterdam een fictief hoofdkantoor. Nou, Nederland is daarmee voor, ik noem maar wat, hè, Portugese bedrijven een prettig uh, belastingparadijs. Maar nou, ja, dat betekent wel dat Portugal zelf uh, heel veel miljarden misloopt. Nou, sommige regeringsleiders zouden vandaag in Brussel graag dit soort praktijken uh, willen bespreken. Maar ik denk toch niet dat het uh, daarvan uh, gaat komen vandaag. Hmm. En nee, waarom niet, Tijn? Omdat de verschillende landen er natuurlijk ook, denk maar aan Nederland, ook belang bij hebben. Ja, zeker. Nederland zal zeker op de rem gaan staan. Ja, en uh, sowieso, hè, als het over belastingen gaat, uh, dan zijn het sowieso meteen uiterst moeilijke onderhandelingen. Want ja, de fiscus, dat is een nationale aangelegenheid. En met een veto kan eigenlijk één land alles blokkeren. Nou, landen die bedrijven een gunstig fiscaal klimaat bieden, die zullen dus die uh, discussie over de brievenbusfirma's uh, dan ook uit de weg gaan. En als het aan Nederland ligt, dan blijft het vandaag gewoon bij een debat over hoe landen informatie over belasting met elkaar kunnen gaan uitwisselen en hoe dat allemaal beter kan. Nou, in het verleden zijn er wel allerlei akkoorden over gesloten, ook de aanval op het bankgeheim in landen als Luxemburg en Oostenrijk. Die aanval is geopend, maar het was allemaal nog niet genoeg, want ja, het geld werd gewoon van het ene paradijs in naar het andere paradijs geschoven. Nou, daarom moet die informatieuitwisseling tussen landen onderling automatisch worden. Heel dringend dus. Hè. Maar uh, met als doel dat kapitaal verbergen in een ander land uh, heel erg moeilijk wordt. Dat is de inzet van deze top en vrees ik het enige haalbare voor dit moment. Tijn. En dus gaan ze er ook heel lang over praten. Het wordt een latertje vandaag. Tijdens AD gaat er verslag van doen voor die eurotop in Brussel. En nou, hoe zit dat dan in de Tweede Kamer? Uh, want de Kamer heeft wel een wensenlijstje. Je hoort het al eventjes. Er moet over belastingontwijking gepraat gaan worden. Uh, en op die EU-top moet premier Rutte er alles aan doen om geen extra geld aan Brussel te betalen. En er moet ook nog even ingezet worden op duurzame energie. Premier Rutte betaalt het liever niet maar heeft waarschijnlijk geen andere keus. Er moet extra geld naar Brussel, minimaal 340 miljoen... tot misschien wel een half miljard euro. Hoezeer wij ons ook, denk ik, de, de irritatie delen over, die, uh, over dat maximaal half miljard... het zijn ook gewoon bonnetjes die betaald moeten worden. Er zijn uitgaven die er tegenover staan. Dus, uh, uh, de retoriek is allemaal prachtig, maar volgens mij is het ook verstandig... als een kabinet uh, de Kamer laat zien welke risico's verlopen we lopen met elkaar. En dit is een reëel risico. En dat risico is 500 miljoen groot en dus het is ook logisch dat we dat voorleggen. Nederland. Want wil belastingontwijking tegengaan, zegt staatssecretaris Wekers van Financiën. Als je het hebt over informatieuitwisseling, opheffen van het bankgeheim, transparantie vergroten, dat zijn ook maatregelen uh, in het kader uh, of gericht tegen belastingparadijzen. Bovendien, als het gaat om de aanpak van belastingparadijzen... dat kun je niet alleen maar in Europees verband doen. Dat uh, zul je met name ook in uh, OESO-verband, dus op mondialere schaal, moeten aanpakken. Tot nu toe doen vooral Luxemburg en Oostenrijk nog moeilijk. Wekers heeft goede hoop dat zij hun verzet nu opgeven. Ik vind het in elk geval erg positief dat Luxemburg heeft aangekondigd... zijn bankgeheim op te heffen. Ik juich dat zeer toe... En ik hoop dat Oostenrijk ook deze stap uh, zal gaan zetten. Uh, ik hoop in elk geval dat Oostenrijk het Luxemburgse voorbeeld gaat volgen. Dan gaat het op de Europese top ook nog over energie. Er moet meer duurzame energie komen in Europa, zegt premier Rutte. Natuurlijk is er ook een uh, verband tussen klimaat en de in interne energiemarkt. Uh, vooral waar het hernieuwbare energie betreft... Daarvoor is onder andere nodig voor hernieuwbare energie. En daar gaan we natuurlijk de komende dagen wel over praten. Geen concurrentie tussen subsidiesystemen voor hernieuwbare energie. En de mogelijkheden om overschot aan elektriciteit te laten vloeien... naar delen van Europa tekort te zijn. Rutte wil meer samenwerken om die groene doelen te halen. Het is zo dat in de praktijk blijkt dat we regionaal in Europa... natuurlijk heel goed met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld Nederland. Wij werken heel intensief samen met Duitsland. Op het gebied van elektriciteit met Engeland, Verenigd Koninkrijk... en Noorwegen op het terrein van gas... Een beleid van Europa moet wat ons betreft deze regionale samenwerking ook niet in de weg zitten. Dat is ook onze inzet. De Europese top begint vanmiddag. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. De twee belangrijkste kandidaten voor de Iraanse presidentsverkiezingen in juni mogen niet meer meedoen. Het heeft de Raad der Hoeders besloten. Het gaat om de oud-president Rafsanjani en zijn belangrijkste tegenstander, Mashahi. En dat is de rechterhand van de huidige president Ahmadinejad. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Thomas, waarom zijn deze beide heren uitgesloten? Nou ja, daar is geen officiële reden gegeven door de Raad van de Hoeders van de Grondwet en een, een groep van twaalf uh, zeer conservatieve geestelijke en juristen, maar het was eigenlijk al een beetje duidelijk de afgelopen dagen uh, toen de voorzitter van de Raad van de Hoeders van de Grondwet uh, oud-president Rafsanjani een aristocraat noemde die veel geld had vergaard en uh, de rechterhand van Ahmadinejad die meneer Mashahi een afwijkende uh, noemde en daarmee bedoelde hij, bedoelde hij of de liberale ideeën die Masjari zou hebben uh, als, het, uh, als het gaat over de islam. Zij vinden hem een soort I I Iraanse kalvijn. Ja, en dat soort mensen, aristocraten en, uh, en, en een soort van semi-heidenen... die kunnen in de islamitische republiek Iran anno 2013 niet meedoen. Hmm. Nou, als zij dan niet meer meedoen, wie zijn er nog wel in de race? Zijn dat allemaal uh, kandidaten die loyaal zijn aan uh, Gamanei, aan de Raad der Hoeders? Nou, er zijn acht kandidaten uh, uit 700 kandidaten uiteindelijk gekozen die wel mogen meedoen. En dat zijn uh, acht prachtige tinten grijs die allemaal uh, vrijwel allemaal dezelfde groep van ja, geestelijke en revolutionaire gardecommandanten vertegenwoordigen. Die hier uh, in de meeste machtscentra uh, uh, ja, toch wel aan de touwtjes trekken. Als ze, als ze een van deze mensen bijvoorbeeld uh, gekozen krijgen. Een van hen is bijvoorbeeld uh, huidig uh, nucleair onderhandelaar Said Jali. Nou, dat is een enorme grijze muis die, uh, die alleen maar doet wat de opperste leider zegt. Dan betekent dat eigenlijk dat de groep die, uh, die, die aan de macht is nu ook het presidentschap, een soort van laatste bastion dat aan het volk meer behoorde, nu onder controle krijgt. En dat alle neuzen in Iran straks één richting op zullen staan. Hmm. We horen niet echt een revolutie aankomen in Irak. Uh, nee, uh, absoluut niet. En uh, de, de, de revolutie is eerder een soort sluipende staatsgreep uh, van één groep die nu alle andere groepen, uh, ja, om het even in, uh, in ouderwetse termen te zeggen, uh, kalt stelt. Ja, Ik zei trouwens Irak want het is Iran, hè? je zit in Teheran. <laughs> kleine verspreking. Ja, maar kleine ja, maar, maar ja. het, het is gewoon zo, daar valt voor de burgers niet veel, uh, veel van te verwachten. Heel weinig van te verwachten. En ja, misschien kunnen mensen nog herinneren dat in 2009, precies vier jaar geleden, eh, mensen met miljoenen de straat op gingen om te demonstreren. Eh, allereerst tegen de, de, de herverkiezing van president Ahmadinejad, waar ze het niet mee eens waren. Maar uiteindelijk ook om meer vrijheden en eh, een betere toekomst. Nou, die mensen die bestaan allemaal nog, maar er wordt alleen maar minder naar ze geluisterd. Hmm, wat, wat denk jij dat um, president Ahmadinejad doet? Wat zijn... Nou, president Ahmadinejad ja, is wel zo. een beetje de wildcard in dit verhaal, want hij heeft de afgelopen maanden gevoelige informatie over zijn tegenstanders laten lekken. En hij, hij zou dat eventueel nu weer kunnen doen. De komende dagen worden daarom van zijkant zeer belangrijk. Hij, heeft, hij kan alleen maar verliezen. Zijn, zijn rechterhand mag niet meedoen. Dat, dat houdt in dat zijn factie dus straks ook geen invloed meer heeft. Dat houdt zelfs in dat, dat mensen rondom hem veroordeeld zouden kunnen worden voor corruptie en andere dingen. En ja, iedereen kijkt nu eigenlijk naar hem. Wat gaat hij nu doen? En dat ze. We zullen de komende dagen wel laten zien. Goed, dan uh, volgen we dat samen met jou, Thomas Erdbrink vanuit Teheran. Dank je wel, Thomas. Kort over acht geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In Moore, bij Oklahoma City, is de zoektocht naar slachtoffers en overlevenden bijna afgerond. Klokhuispresentator Bart Meijer was in het gebied. Dat werd getroffen door die tornado. En hij geeft een impressie van zijn bezoek aan het gebied. En vertelt hoe de hulpverlening en de herstelwerkzaamheden verlopen. Nee, wat je bijblijft, dat is gewoon het, het totale desolate, verlaten landschap. Uh, niks staat meer overeind. Je hebt, je, hebt, je hebt de buitenrand waar nog een paar winkels overeind staan. Maar uh, ja, daarvoor is, is alles gewoon met de grond uh, gelijk gemaakt door de tornado. Um, elektriciteitspalen, echt van die hele grote jongens... die liggen als luciferhoutjes uh, over de weg heen. Uh, de totale ontreddering bij de mensen en ook het idee dat daar... Uh, ...heel veel mensen hebben moeten vechten voor hun, uh, voor hun leven, uh, waarbij het bij sommige slecht is afgelopen. Dat, uh, ja, dat maakt je heel nederig en heel stil en uh, ja, dat is, dat is gewoon uh, heftig. Van, van overal komen kleine aannemers aangereden uh, die nog iets kunnen doen, die iets kunnen repareren of iets kunnen opruimen... Um, je hoort ook op de radio van heel veel inzamelingsacties. Heeft u emmers, stofmaskers, uh, scheppen of water? Kom het hier inleveren of kom geld doneren? En uh, dat gebeurt uh, in, in grote getalen. Ik denk dat dat komt omdat uh, dit Tornado Alley is... waar gewoon regelmatig tornado's zijn... en waarbij iedereen slachtoffer kan zijn. Dus ook de mensen die nu niet getroffen zijn... die weten, het had mij ook kunnen gebeuren... En uh, daardoor staan ze ja, waarschijnlijk heel snel voor hun uh, mede-buurtbewoners of mede-staatbewoners uh, klaar om, uh, om, om ze te helpen. Naadloos over naar uh, Jolande van der Velde voor de verkeersinformatie. Jolande, je zei eerder al, het is een rustige ochtendspit. Er staan wel wat langere files hè, hier ja, en daar. Ja, wel wat langere files, maar eigenlijk uh, ja, ge geen bijzonderheden. Gelukkig uh, niet al te veel aanrijdingen of pechgevalletjes uh, vanochtend. Uh, langere file ook op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Het is uh, langzaam rijden tussen 1 Eemles en af het Bunschoten over 6 kilometer. A7 hoorde richting Zaandam bij het knopend Zaandam 6 kilometer... Uh, en op de A29, dat is de laatste die ik noem, van bergen op Zoom naar Rotterdam. Daar is de rechte reis dicht bij de Heijnenoortunnel. En daar staat nu twee kilometer. Het NOS Radio 1 journaal. De Counting Crows schreven een nummer voor de soundtrack van de animatiefilm Shrek 2. Accidentally in Love. So, she said, what's the problem? Acht minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Zorginstelling sensieren in Gelderland gaat 800 werknemers ontslaan. Besluit is het gevolg van de bezuinigingen van het Rijk op de thuishulp. Al dus sensieren zelf. Maar ook omdat gemeenten de financiering na 1 januari 2014 voor de thuiszorg nog niet rond hebben. Er is dus nog veel onduidelijkheid. Gisteravond werd het personeel van sensieren ingelicht. Ik vind het meer dan En Hoe moet dat duidelijk verder? Ik vraag het me af. Wat willen ze daar dan inzetten? Ze kunnen niet van de kinderen verwachten en ook niet van de mantelzorg. Maar dat werkt gewoon niet. Dat is nu voor mij de belangrijkste vraag hoe het verder gaat. Aard Koster is directeur van de Belangenorganisatie van de Zorgondernemers Actis. En nu aan de telefoon. Meneer Koster, Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Ooster. Ja, dat geldt natuurlijk voor alle gemeenten die nog niet kunnen zeggen hoe hun plannen zijn. Na 1 januari verwacht u dan dat nog meer zorginstellingen mensen gaan ontslaan? Ja, ik ben bang dit, dat dit de eerste is in een rij van meer organisaties. Hoe langer de onzekerheid duurt, hoe meer organisaties maatregelen zullen moeten nemen. Want zoals de directeur van Sainzieren aangeeft, het duurt ongeveer een half jaar voordat je een vergunning voor ontslag hebt. En als hij nu nog niet weet wat op 1 januari... Uh, het, uh, ja, het beleid van de gemeente is waar hij mee uh, zaken moet doen... ja dan uh, is hij 1 miljoen euro per maand aan salariskosten kwijt... zonder dat hij weet of daar inkomsten tegenover staan. En dat kan hij de rest van zijn organisatie niet aandoen. En, en hoe kan dat dan? Want gemeenten zijn nu nog bezig... Om, om beleid aan te passen op bezuinigingen die nog niet helemaal duidelijk zijn. Hoe ja, moeten nou, we het ik... zien? Nou, Het is zo dat het kabinet heeft besloten om uh, ongeveer 40% van het budget wat beschikbaar is voor thuishulp uh, te korten uh -huh. de komende tijd. Uh, en daarnaast vinden er nog heel veel uh, zeg maar overgangen plaats van, uh, van de ABBZ naar, naar gemeenten. Dus gemeenten gemeente krijgt nog meer taken erbij. En gemeenten zijn zich nu aan het beraden op hoe zij dat uh, vorm en inhoud willen geven... En uh, jij weet dat nog, uh, nog niet uh, verder uh, daar concreet invulling aan te geven. En maar dat is het betekent dan al... veel onzekerheid. Ja precies, hoe zegt het zo? Dat er, er is veel onzekerheid. Maar het is nog niet zeker, laat ik het dan zomaar formuleren, dat er um, ontslagen hoeven vallen uiteindelijk. Of is, of is dat wel al duidelijk? Nou ja, als er 40% op het budget wordt gekort, dan, uh, dan kun je natuurlijk wel uh, alvast nagaan dat er uh, bijna even groot aantal uh, mensen dat nu werkt als ze thuishulp uh, niet meer uh, werk zullen kunnen krijgen. Want dat kan je niet op een andere manier organiseren? Uh, nee, ja, kijk, wat natuurlijk mogelijk is, is dat mensen het zelf gaan regelen. Of dat bijvoorbeeld kinderen van ouder, ouderen uh, zeggen van... nou, ik, uh, ik kan het niet zelf doen, dus ik ben wel bereid er zelf voor uh, te gaan betalen. Maar dat, uh, dat weten niet hoe dat gaat lopen en of dat uh, inderdaad zo gaat lopen. En als dat dus alleen maar afhankelijk is van wat de gemeente bereid is in te kopen bij uh, thuisorganisaties. ja, dan weet je dat er met 40 procent minder... Ja, toch ook een behoorlijk aantal uh, ontslagen zal moeten vallen. Maar meneer Kossel, hoe gaat het dan na 1 januari? Want het wordt van een recht een voorziening die de gemeente dan gaat aanbieden. Maar die zal dus wel iets aanbieden. Moeten ze dan die mensen weer in dienst worden genomen? Of tenminste, een deel daarvan? Nou, voor, voor alle duidelijkheid, het is nu al een voorziening. Hè. De gemeente moet thuishold nu al uitvoeren. Uh, Alleen het budget dat ze daarvoor krijgen vanuit het gemeentefonds, dat wordt met 40% gekort. Uh, ja, gemeenten zijn zich allemaal aan het beraden of ze de, deze vorm van dienstverlening willen voortzetten. U heeft misschien gehoord dat bijvoorbeeld de wethouder van van Amsterdam heeft gezegd, ik ga dat vanaf 1 januari... alleen nog maar voor 85 pluggers ter ja, beschikking stellen. Ja. Nou, en zo is iedere gemeente op zijn eigen manier bezig om dat uh, in te vullen. Ja, en dat uh, geeft heel veel onzekerheid. En het kan ja. natuurlijk best zo zijn dat er nog heel veel mensen... ook na 1 januari thuis op zullen blijven kijken. Maar of dat dan bij dezelfde zorgorganisaties is als nu het geval is... Ja, ja. dat is bijvoorbeeld ook onduidelijk. Maar, ik vraag nog een keer, moeten die mensen dan weer in dienst worden genomen? Voor een deel? Want die uh, mensen zou... blijven toch voor een deel nodig. Ja, nou, het zou kunnen dat dat dan moet bijvoorbeeld bij andere andere uh, zorgenorganisaties. Of en sommige gemeenten spelen ook met het idee om bijvoorbeeld mensen... die zij nu in hun bijstandskaartenbak uh, hebben zitten... om die wat meer daarvoor in te gaan zetten. Er zijn allerlei uh, ideeën uh, daarover. Dus het is gewoon onduidelijk of de, de huidige thuiszorgaanbieders... ook uh, straks uh, de nieuwe uh, opdrachten zullen krijgen... of dat dat aan anderen gegund zal worden. Dus het nee. kan best zo zijn dat mensen die nu in dienst zijn bij censieren dat die straks via een andere zorgorganisatie weer aan het werk gaan... De thuiszorgdirecteur heeft ook aangegeven... dat hij het komend half jaar natuurlijk zal gebruiken... om zoveel mogelijk mensen uh, toch weer ergens anders onder te brengen. Of wellicht dat de gemeente alsnog zegt in uh, november of zo... van nou, we willen graag met sensieren doorgaan. Maar als hij uh, tot dat moment wacht en het gaat onverhoopt niet door... ja, dan zit hij dus met een levensgroot probleem. Want hij heeft natuurlijk nog veel meer mensen in, in dienst... die bijvoorbeeld verpleging en verzorging... Dus, dus mensen wassen en uit bed helpen, aan huis geven. En als hij hij uh, 1 miljoen euro per uh, maand gaat verliezen... Ja, dan kan het ook een gevolg hebben voor de rest van zijn organisatie. Ja, moeten de gemeente niet gewoon een beetje opschieten... met de berekeningen die ze aan het maken zijn? Want uh, goed, het is nu mei, maar ja. uh, die maanden gaan heel snel voorbij. Ja, nou, Wij vinden ook dat, uh, dat het kabinet dit allemaal in een heel hoog tempo wil doen. U moet zich realiseren dat pas op 10 juni... Uh, aanstaande de, de, de Tweede Kamer hier uh, pas over gaat spreken. We hebben net afgelopen week twee dagen hoorzitting van de Tweede Kamer gehad. Uh -huh. Dus het is nog geen eens uh, formeel uh, besloten door, uh, door de Tweede Kamer. Het moet op een aantal punten ook nog door de Eerste Kamer. Uh -huh. Dus het duurt erg lang. Ik snap dat gemeenten zeggen, nou, laten we dat maar eens eventjes afwachten hoe dat zit. Tegelijkertijd uh, levert dat dus voor de, de hele branche een levensgroot uh, probleem op. En dat is ook de reden dat wij als act is al de hele tijd pleiten voor meer regie van de staatssecretaris. Een transitieplan, een overgangsplan. Plan om het zo zorgvuldig mogelijk te laten plaatsvinden. Dus staatssecretaris Van Rijn, want die bedoelt u dan... die ja. moet aan de slag nu, en snel. Nou, die moet eigenlijk veel meer uh, laat zeggen, de regie nemen... en met alle betrokken partijen kijken... hoe kunnen we dit uh, overgangstraject op een zo zorgvuldige manier... Uh, zo zorgvuldig mogelijke manier uh, laten verlopen. Want okay. het, is natuurlijk, het gaat om mensen, ja. om cliënten, om medewerkers... en uh, dat moet zo zorgvuldig mogelijk. Haad Koster, directeur van de Belangenorganisatie... van Zorgondernemers Actis. Dank u wel hoor. Het gaat vandaag veel over belastingontwijking. En daar doet uh, Apple ook aan mee. De multinational werd daar gisteren in de Verenigde Staten even over doorgezaagd. Hoort u straks meer over. Jullie hebben aardig wat kennis voor ondernemers in huis. Maar wat doen jullie er eigenlijk mee? Delen. Met onze klanten.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 En het is half negen. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Artsen die verkeerde ledematen amputeren... of het verkeerde oog opereren... krijgen sneller te maken met de inspectie voor de gezondheidszorg. Die gaat meteen onderzoeken of een tuchtklacht mogelijk is. Dat zegt de nieuwe topvrouw van de IGZ in Trouw. Directeur-generaal van Diemen wil met de strengere regels... het aantal zogeheten links-rechtsfouten verminderen. En ze wil ook dat de inspectie niet afwacht... tot het onderzoek van het betreffende ziekenhuis klaar is. Europese landen lopen jaarlijks ruim 1000 miljard euro mis... door fiscale fraude en belastingontwijking. Regeringsleiders van de Europese Unie praten daar vandaag over in Brussel. Commissievoorzitter Barroso noemt het astronomische bedrag onacceptabel. Co-assistenten in het ziekenhuis hebben vaak te maken met seksuele intimidatie... van artsen en van patiënten. Uit een enquête onder bijna 1400 co-assistenten... blijkt dat bijna 1 op de 5 van hen ermee te maken heeft gehad. De slachtoffers zijn bijna allemaal vrouwen.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 Het valt reuze mee. Het lijkt wel alsof de spits al een beetje aan het afbouwen is. 60 kilometer, de meeste vertraging bij Amsterdam. Vrij weinig bijzonderheden. Het is uh, wat langzaam rijden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blaakem en Afrit Bunschoten over 9 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Bij knopen Badhoevedorp 4 kilometer. a 28 volle richting Utrecht. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leusen 7 kilometer. Het enige wat echt opvalt is de A29. bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Barendrecht 2 kilometer. Daar staat de kapot de auto bij de Heinenoordtunnel is de rechterrijs ook dicht. Minister Plasterk van Middellandse Zaken verdedigde gisteren in de Tweede Kamer... zijn plan voor een superprovincie, u hoort de minister zo dadelijk. En u hoort ook over de verontwaardiging over bedrijven die belasting ontwijken. Balen! en uh, balen. Balen! Jawel!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 Bel Autotaalglas 0800 0828. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten deze dagen veel over belastingontwijking... en dat speelt niet alleen in Nederland of Europa... maar ook in de Verenigde Staten. Computerbedrijf Apple bijvoorbeeld ontkent in alle toonharden dat het via vage structuren de Amerikaanse belasting ontduikt. Gisteren was er een senaatshoorzitting erover in Washington. En onder andere senator John McCain stelde vragen aan Apple-topman Cook. Die ziet belastingconstructies van zijn bedrijf niet als oneerlijk. Can you understand there's a perception of unfair advantage here, Mr. Cook? Sir, I see this as a very complex topic. That um, I'm glad that we're having the discussion. And uh, but I, honestly speaking, I don't see it as being unfair. I am not an unfair person. Dat is niet wie wij als bedrijf of wie ik als individueel nou, Tim Cook van Apple was heel erg duidelijk in een van zijn andere antwoorden. Wij betalen alle belasting, elke dollar. En we houden ons aan de wet. We pay all the taxes we owe. Every single dollar. We not only comply with the laws, but we comply with the spirit of the laws. We don't depend on tax gimmicks. Apple maakt ook veel gebruik van routes uh, via Europa. Daar ging deze ook over, via Ierland. In Brussel vergaderen de Europese regeringsleiders uh, daarover. U hoorde daar eerder al over in onze uitzending. Het gaat dan om fiscale fraude en belastingontwijking. Europese schatkisten zouden jaarlijks uh, 850 miljard euro mislopen. En daar gaat zo'n 150 miljard verloren door zogeheten brievenbusconstructies. Dus door belastingontwijking. We praten daarover met uh, fiscalist Wieger Munting. Meneer Munting, goedemorgen. Goedemorgen. Een bedrijf als Apple, nu in de aandacht door uh, nieuws dat zondag naar buiten kwam en de hoorzitting in het Senaat in Amerika. Is dat een voorbeeld van, van velen? Uh, het is een voorbeeld van vele multinationals, uh, denk ik. Uh, maar het is ook wel een voorbeeld van hoe het regulier. Uh, Gaat bij multinationals en overigens niet alleen multinationals, bij, maar bij iedere onderneming die internationaal uh, uh, werkt. Ja, we horen ook zeggen we houden ons aan de regels. En dat is ook zo hoor. Dat is ook zo, ja. Want de regels waar Apple gebruik van maakt zijn uh, afgevaardigd, uh, gepubliceerd, uh, gemaakt uh, door, het, uh, door de Amerikaanse regering en het Amerikaanse congres. En daar maakt Apple gebruik van. Dat. Uh, dat, dat mogen ze in ieder geval doen. Ik zal niet de woorden dat moeten ze gebruiken. Mm -hmm. Ze moeten dat misschien wel uit concurrentieoverweging. En om winst te kunnen maken en aantrekkelijk te kunnen blijven. Ja, en, en wat ik altijd zeg om winst te kunnen maken... Ja, een van de kostenposten daarbij is, is vennootschapbelasting... Of, of corporate income tax, zoals ze in Amerika zeggen. En uh, ja, dat is een van de posten waar een bedrijf ook op zal uh, bezuinigen. Um, en zeker in zware tijden. Hoewel de tijden voor Apple misschien niet zo zwaar zijn, maar goed... Ja, meneer Muntik, dit gaat over belastingontwijking. U geeft het ook al aan, Lara zei het ook al, dit mag. En nu is er ook fiscale fraude. Um, hoe gaat dat dan in zijn werk? Want dat is nog de grootste slok van de borrel. Ja... De fiscale fraude, waar het in Europa vandaag, denk ik, uh, grotendeels over gaat. Uh, als ik de berichtgeving hoor, ja, dat moet je denk ik toch vooral denken aan uh, constructies met betrekking tot een andere belasting. en Dus niet de vennootschapbelasting of de corporate income tax, maar vooral omzetbelasting, uh, uh, loonbelasting. He, uh, de, denk aan omzet, carousel, fraudes en dergelijke. Oh. He, wat, waar uh, behoorlijke uh, uh, routes in Europa, maar ook buiten Europa worden neergelegd, waarmee uh, belasting Echt, echt letterlijk uit het zicht wordt gehouden maar, op fra frauduleuze wijze. Ja, dat... kunt, kunt u eens uitleggen hoe dat dan werkt? Waar, waar tillen ze de zaak? Ja, het zijn meestal uh, stroommanstructuren, Zoals wij dat wel zeggen. Hè. Je, je richt, uh, uh, laten we het eenvoudig houden. Het gaat vaak om, om tientallen vennootschappen. Maar laten we er drie uh, noemen. Uh, die vennootschappen uh, leveren aan elkaar vaak diensten. Hè. En dan hebben we het vooral over de omzetbelastingen Dus de belasting die je over je omzet betaalt. Dus niet de vennootschapbelasting maar de omzetbelasting. En dan wordt er uh, tussen drie partijen gehandeld. En iedere partij is omzetbelasting uh, verschuldigd. En een van de drie wordt tussen de handel uitgetrokken. Uh, en je zou bijna wel kunnen zeggen... op bijna frauduleuze wijze. En uh, de fiscus kan... Uh, naar zijn geld zwaaien. En nee. dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, want dan mist een overheid inkomsten. Um, ja. Nou gaan er stemmen op... om um, bijvoorbeeld... Uh, één tarief te creëren voor Europa. Uh, wat, wat, zou, wat zou Europa kunnen doen? Kunnen ondernemen tegen... belastingfraude en belastingontwijking? Nou... Tegen, tegen belastingfraude, hè, die twee moet je echt nadrukkelijk onderscheiden, want anders uh -huh. krijgen we echt uh, enorme uh, misverstanden. Uh, maar belastingfraude, hè, daar is het, uh, het allerbelangrijkste voor Europa, informatieuitwisseling. Hè. Als ik net als voorbeeld van die, van die omzetbelasting, die btw-fraude noem, hè, dan is het iedereen wel duidelijk, denk ik, dat als de overheden uh, snel en volstrekt helder de informatie krijgen en ze dat ook in hun digitale bestanden uh, kunnen. kunnen en, uh, rapporteren, uh -huh. ja, dan zou je dit soort fraude, zo'n btw-carousel, zou je wel eens sneller op kunnen rollen. En dan dus Met als gevolg ja. dat de fiscus eh, niet eh, BTW eh, kwijtraakt en dus de opbrengsten daardoor stijgen. Dat is dat fenomenale bedrag wat wel genoemd wordt. Ja. En, en dan toch nog even die belastingontwijking ook. Hè? Want daar is Nederland natuurlijk goed in met de brievenbusfirma's. Eh, wij horen ook steeds dat Nederland daar eigenlijk voor de economie niet zoveel aan heeft. Waarom houden we dit in stand, weet u dat? Nou, eh, om, om bij het begin te beginnen, eh, is mijn stelling altijd. Eh, Nederland. Nou, juist Nederland is een, is een land wat mondiaal eh, handelt. Hè. Onze goederen diensten gaan eh, letterlijk de hele wereld over. Hè. Alle landen van de wereld. Daar is Nederland niet uniek in, maar wel, wel, heel, eh, wel heel goed. Hè, dat doen we niet alleen maar met belastingen, maar dat doen we ook met goederen en diensten. Um, ook onder andere hele innovatieve diensten. Nou, daarmee kun je niet gaan zeggen. En, en dan kom je op de. Op de substance, je kunt niet onderscheiden tussen uh, diensten uh, die, door tien, die door duizend mensen geschieden en diensten die door één persoon geschieden. Het belastingrecht in zijn algemeenheid zit domweg niet zo in elkaar. Je kunt daar geen onderscheid tussen maken. Je kunt dat natuurlijk wel, maar dat is uh, heel erg lastig. Want dan moet je inderdaad naar wat, wat velen wel bepleiten: moet je naar zo'n Europees systeem. En ik zelf vind dat je dan naar een mondiaal systeem zou moeten. Maar daar is me nog niet helemaal duidelijk waarom Nederland er wel of niet aan zou verdienen. Want er zijn mensen die zeggen, ja eigenlijk verdienen alleen de belastingadviseurs... die dit soort constructies in Nederland of zetten hier geld aan. Waarom is het interessant voor Nederland of zou het interessant zijn om... brievenbusfirma's hier zich te laten vestigen? Nou ja, één... Denk ik dat we daar wel duidelijk over moeten zijn. Hè. De, de, de brievenbusfirma's. Je zou het eigenlijk moeten definiëren. Maar ik definiëer het dan zelf snel even. Hè. Firma's uh, die um, een dienst verrichten aan een andere firma. Mm -hmm. Door een manager van een bedrijf. Want dat is in feite wat een brievenbusfirma doet. Hè. Een brievenbusfirma is een... Um, een, een een bedrijf van een multinational in een, in een, in een land... Hè, die uh, te klein is om ja. eigen personeel aan te nemen. En daarom laten ze dat management doen door uh, een, een trustmaatschappij. Um, nou, waarom is dat voor Nederland uh, interessant? Eén, uh, er zijn toch uh, duizenden mensen die daar dagelijks hun geld aan uh, verdienen. Hè, trustmaatschappijen, belastingadviseurs, advocaten. Hè, de, uh, de dienstverlening, de Zuidas ja, ja. noemden ze dan vaak. Ja, ja. Dat, dat is één. Um, er, er wordt ook wel... Uh, uh, belastinggeld door opgehaald. Maar dat, dat kan niet een, een doorslaggevend argument zijn, naar mijn mening. En want als je dat op totale begroting van Nederland uh, uh, gaat wegzetten... dan is dat maar een heel klein bedrag. Dus waarop doen we dat dan? Nou, nogmaals, werkgelegenheid voor de uh, zakelijke dienstverlening... laten we het zo noemen. Maar ook wel heel belangrijk, en, en dat, dat is echt heel belangrijk... Hè? Bedrijven, uh, internationale bedrijven snuffelen toch graag eerst aan een land... voor ze daar een grote investering doen in de vorm van een fabriek... Uh, werknemers ah, okay. he, neerzetten van de lab en ja dan is zo'n uh, dan, dan is zo'n brievenbus om het zo maar te noemen is toch wel erg prettig om te hebben. Wat, wat u voor zich moet zien is dat er toch regelmatig... dan uh, captains of industrie naar Nederland komen... Uh, die een brievenbus in Nederland hebben... en, en eens in Amsterdam, in Rotterdam, Schiphol, ja, ja. Uh, Haven, et cetera komen... en kennis maken met Nederland. Ja, nou, daar, ja. kan, daar, kan, daar kunnen hele leuke dingen uit voortkomen. Ja, ja daar kan ik me iets zo voorstellen. Fiscaliste Wieger Munting, dank voor nu. Um, uiteraard hoort u nog veel meer over die Europese top. Uh, Europese regeringsleiders praten over belastingfraude en belastingontwijking vandaag. Blijf luisteren. Kwart voor negen. Superprovincies en supergemeenten. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer zien niets in de kabinetsplannen daartoe. CDA en ChristenUnie riepen de minister op om direct te stoppen met het plan om van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht één megaprovincie te maken. Maar geen boer, vat het debat in de Kamer van gisteren even samen. De meeste oppositiepartijen hebben geen goed woord over voor de plannen van het kabinet om van de twaalf provincies die we nu hebben, vijf landsdelen te maken. En ook vegen ze de vloer aan met de wens van het kabinet om gemeenten steeds groter te maken. De regering gooit de verantwoordelijkheid over de schutting en doet daarbij ook nog eens een flinke rekening. De minister haalt het hele bestuur overhoop. Geen enkele provincie, geen enkele gemeente ontsnapt aan de tekentafeldictaten van het ministerie. En waarom? Niet om jongeren en ouderen, om werklozen te helpen. Niet om ouderen en zieken beter te verzorgen. Maar om te bezuinigen. Richt u zich alsjeblieft op de crisis die er wel is. We hebben een economische crisis. We hebben een crisis op de woningmarkt. We hebben een crisis op de arbeidsmarkt. We hebben een mega uitdaging ten aanzien van die decentralisaties verspeelt toch geen minuut langer aan die gekkigheid... van de reorganisaties van de provincies en gemeenten. Het versterken van de positie van de burger... doe je niet door het gemeentelijk en provinciale bestuur... op nog grotere afstand van diezelfde burger te plaatsen. Een provincie van meer dan 4 miljoen inwoners... versterkt de positie van de burger niet, maar vervreemdt hem van het bestuur. Dat waren de Kamerleden van de SP, CDA en ChristenUnie. Maar het kabinet krijgt ook steun voor het opheffen van de twaalf provincies. En niet alleen van de regeringspartijen, ook van D66 en 50+. Plus. En als het aan minister Plastek van Binnenlandse Zaken ligt, moet de eerste superprovincie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland op 1 januari 2016 een feit zijn. Als we deze fusie tot stand brengen, dan komt er een provincie van 4,3 miljoen inwoners... Zo mega is dat niet, want Zuid-Holland alleen heeft 3,4 miljoen inwoners. Dus dat het is dezelfde orde van grootte als de provincie Zuid-Holland. En ik denk dat dat op zich zelf eh, alleszins redelijk is. Ja, ik ben het met de minister eens dat we eh, al heel veel knutselplannen hebben. En de minister heeft er eentje bijgelegd. Voorzitter, of het in een knutseldoos, ik vind het een wat, wat neerbuigende terminologie... maar of het daar belandt, is uiteindelijk aan uw kamer. Want het gaat hier om een wetsvoorstel. Ik zeg wel, als deze poging, want ik steek hier nu echt mijn nek vooruit... en ik heb heel veel bijeenkomsten, ik geloof wel 30 in de landen bijgewoond. Als die strand, dan denk ik dat hierna, wie er ook zit, zegt van dit ga ik niet opnieuw proberen. Dan is dat middenbestuur weer voor 30 jaar een, een onderwerp waar niemand meer naar zal kijken. En ik ben bang dat het dan verpietert... En dat het wordt fijngevreven tussen de, de stedelijke agglomeraties euh, en, en het Rijk. Als deze eerste superprovincie er is... dan moet hij een aanmoediging zijn voor de andere provincies... om op termijn ook te gaan fuseren, zegt minister Plasterk. Maar als het aan het CDA en de ChristenUnie ligt... kan de minister zich al deze moeite besparen. Het CDA diende een motie in om te stoppen... met het fusieplan voor Noord-Hollands Flevoland en Utrecht. Maar vooralsnog gaat minister Plasterk onverstoorbaar verder. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden, vertel. Uh, nog twee langere files op de A1, die zijn de moeite om te melden. Amsterdam richting Amersfoort, tussen knooppunt Eemnes en af het Bunschoten 6 kilometer. En ook op de a 28 volle richting Utrecht. Langzaam rijden tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden over 7 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 10, het NOS Radio 1-journaal. Yeah. Me ik kan me niet helemaal indenken waar je nu bent, uh, Mayno. Wat, wat hoorde ik daar nou op de achtergrond? Oog in oog met de bavianen die voer krijgen. Als ze het gele schepje zien waar Rimmel van de Meer als bioloog meeloopt, worden ze wild. We moeten wel een beetje op afstand blijven. Hands of dat is ook tegenwoordig het beleid, hè? Ja, we gaan ook meer uh, de dieren aanraken. We houden een beetje afstand. Het dierenpark Amersfoort heeft een belangrijke verjaardag, daarom ballonnen en hele feestelijke slingers aan de ingang. Vanmorgen met mevrouw Vis rondgelopen, dochter van de oprichter. Vlak in de jaren 50 toen kocht je dieren nog gewoon bij de dierenhandelaar, olifantjes bijvoorbeeld. Ja, dat was in die tijd uh, normaal, ja. Dat, dat doen we nu niet meer, want nu kunnen we gelukkig met ze fokken, met kweken. Dus we hebben nu zelf jongen, dus we hoeven ze niet meer uit wild te halen. Bijzonder ook de flamingo's waar we net langs liepen. Ja, voor mij is dat vorig jaar een heel bijzondere gebeurtenis. Want we hebben twee jonge flamingo's gehad. Na tien jaar geen jongen hebben gehad. Dus dat is altijd heel bijzonder. Ja, dierentuinen zijn veranderd. Vroeger kooien natuurlijk ijsberende dieren. Uit verveling vaak. Die tijden zijn gelukkig voorbij. Nu loop je tussen de dieren door. Net nog onder de luiaards doorgelopen in het nachtverblijf. Je kunt ze bijna aanraken. Moet je niet doen eigenlijk. Nee, dat is niet verstandig. Toch een grote beetje klauwen? Ja, ze hebben grote klauwen, maar ze zijn op zich heel vredeliefend. Maar we laten de dieren wel met rust. Is dat ook de toekomst voor de dierentuin, dat mensen tussen de dieren lopen? Nou, daar waar dat, waar dat mogelijk is, geeft dat natuurlijk wel een extra dimensie aan de beleving. Het is natuurlijk heel bijzonder als je er echt tussen staat. Het maakt een beetje spannend, maar het moet wel kunnen. Dus het kan niet altijd. Maar dat is wel waar de dieren daar naartoe moet? Ja, dat is wel, uh, dat is wel iets wat we, wat, wat we leuk vinden. Wat, wat, wat extra, ja. Je wil mensen een beleving meegeven. Je wil de echte dieren laten beleven. En als je er echt tussen staat en ze ruikt en ze hoort... en ze bijna kan aanraken, net niet helemaal, maar bijna... Ja, dat is natuurlijk heel erg mooi. Dus dat willen we heel graag meegeven aan de mensen. Ja, het is verleidelijk, hè? ook bij de bavianen net waar we langs liepen om toch even, maar ja, voor je het weet... ben je ook je, je plopbol kwijt van je microfoon. Want ze grijpen graag vingers... We zijn vlak in de buurt. En nu komen we langzaam weer in de buurt van een kooi. Daar komt ook een heleboel herrie uit volgens mij. Even luisteren. Is even naar binnen kijken. Wat zijn dit? Dit zijn... Helmpaarhunders. Paarhunders? Ja, ja. Oh, ja. Die zijn ook lekker. Ja, die zijn zeker ook lekker. Maar daarom zitten ze hier niet. We wandelen langzaam naar iets bijzonders, de schilpadden, Want er komen nieuwe bewoners bij. Het is een primeur. Ja, dat is hartstikke mooi. Daar zijn we heel blij mee dat we deze reusachtige helpen in onze collectie erbij krijgen. Dan gaan we daar eens dus even kijken. Wandelen door het park wat vandaag 65 jaar bestaat. Er zijn dierenparken die moesten dicht. In de jaren 80 waren schrale tijden. Maar je ziet dat dierenpark Amersfoort overleeft. En misschien wel leuker is dan oersnelle attracties die van metaal zijn. Het NOS Radio N-journal, Overzicht. De BBC publiceert op haar website het verhaal van uh, Francisco... die in de puinhopen van zijn huis in Oklahoma zoekt naar uh, spullen... die na de tornado nog bruikbaar zijn. Ja, hij vindt een kist vol papier, uh, filmopnames ook, van zijn zoon als baby. Het emotioneert Francisco en hij zegt... huizen kan je herbouwen, mensen en herinneringen niet. In Stockholm heeft een man twee jaar dood in zijn huis gelegen... meldt de Zweedse de krant Dagens Nyheter. Pas toen er een deurpost vervangen moest worden, werd de man ontdekt. Waarschijnlijk is de man rond augustus 2011 overleden, leidt de politie af uit de enorme stapel post achter de voordeur. De man zou geen familie of vrienden hebben gehad. Het Duitse persbureau DPA heeft onderzocht hoe Beate Tjepe, de vrouw die terecht staat voor haar betrokkenheid bij een serie moorden op immigranten in Duitsland, in de media zo al genoemd wordt. Veel gebruikt is de term 'natiebruid' als enige vrouw tussen een aantal mannen. Ook valt de DPA op dat ze door de aanwezige journalisten in de rechtszaal in München bekeken wordt als een proefdier in een laboratorium. Hoe ze zit, wat ze doet, hoe ze eruit ziet, niets ontgaat de aanwezige pers. Er mist nog 5 miljoen euro, maar als die gevonden zijn... dan kan de luchthaven Twente in Enschede een doorstart maken. Meldt de Twentse courantubantia. Volgens burgemeester Peter den Oudse komt daar op korte termijn duidelijkheid over. Een nieuwe exploitant van het vliegveld moet voldoende ervaring hebben... in de luchtvaartbranche en weten hoe je vliegverkeer aantrekt. En 200 jaar geleden is het vandaag dat de Duitse componist Dritja Wagner werd geboren. Een man die bekend staat om zijn hevige antisemitisme, maar wiens opera's ook tegenwoordig nog bijna altijd zijn uitverkocht. Die werd eert hem met een ABC in de B van Bayreuth, waar elke zomer de Wagner wordt wordt gehouden. De I van Isolde en een van hoofdfiguren in zijn opera's. En de Haverhond. Wagner was een groot hondenliefhebber. En na negen uur hoort u de inspectie voor de gezondheidszorg. Die gaat aankondigen snelle onderzoek te doen bij medische fouten. Dus de inspectie staat zo'n beetje achter de chirurg. Mocht hij het verkeerde been eraf halen. Blijft u luisteren. Het kabinet geeft dit jaar 200 miljoen euro minder subsidie aan kunst en cultuur. Daar kun je als kunstsector om gaan schreeuwen. Hey!